Mark Visser met het NOS Journaal. In de Tweede Kamer is het nieuws verwelkomd... dat de zeven belangrijkste Nederlandse banken... de stresstest van de Europese Centrale Bank Ruimschoots hebben doorstaan. Volgens de PvdA is dat vooral te danken aan het kabinetsbeleid... om de financiële sector flink te hervormen. De VVD wijst in de eerste plaats op de rol die de Nederlandse bank gespeeld heeft... bij het op orde zaken stellen bij de banken. En ook bij de oppositie overheerst tevredenheid... De Rabobank en ABN AMRO zien in de uitkomst van de stresstest... het bewijs dat hun beleid de laatste jaren goed is geweest. De scheidend president van de Hoge Raad, Geert Korstens... vindt dat er grenzen moeten worden gesteld aan het aantal strafzaken... waarbij wordt geschikt. Bij zware delicten zou de rechter altijd de bewijslast moeten toetsen... zei hij in het tv-programma Buitenhof. Het OM schikt strafzaken steeds vaker met een geldboete... om een langslepende rechtszaak te voorkomen... Volgens Korstens worden zo steeds meer zaken weggehouden bij de rechter en is ook uit de openbaarheid. Als voorbeeld noemt Korstens de schikking in de Libor-affaire, waarbij de Rabobank een boete van 70 miljoen euro betaalde om een rechtszaak te voorkomen. Volgens Korstens is het jammer dat dergelijke grote zaken niet in de openbaarheid bij de rechter aan de orde komen. In de divisie heeft Feyenoord een belangrijke overwinning geboekt op SC Cambuur. Het werd in Leeuwarden 1-0 door een doelpunt van Jens Toornstra. De Rotterdammers gaan Kambuur nu op de ranglijst voorbij. Voor de club uit Leeuwarden was het de eerste thuisnederlaag van dit seizoen. Het weer het is vanmiddag overwegend bewolkt, maar zo nu en dan breekt de zon ook door. Het is 15 graden. Morgen en dinsdag blijft het ook droog en is er vooral op dinsdag meer ruimte voor de zon. De temperatuur gaat iets omhoog naar 16 graden.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 from platform one. De trein is vanaf morgen drie weken gesloten. Ja, wat kan je dan nou doen? Omrijden met de auto, bijvoorbeeld via de zeeweg. Maar je kan natuurlijk ook gewoon de trein nemen. Jawel. En dan zeg je stop, stop hier. Station Zalvoort en dan stap je in in de trein naar uh, Haarlem of naar Amsterdam natuurlijk. Of welke richting je ook op wilt. Je hoorde uh, Clint Eastwood en Saint en stap de Train... Welkom bij en laatste uur van Sofit op Zondag met daarin de volgende onderwerpen. Om kwart over vier gaan we schakelen met Joop van Es. Want die gaat ons bijpraten met betrekking tot het sport in de regio. dan hebben we het natuurlijk over voetbal, hockey en wellicht ook een stukje basketbal. Dat allemaal om kwart over vier. U krijgt van ons natuurlijk ook straks de eindstanden van de wedstrijden van vandaag in de eredivisie voetbal. En natuurlijk de vaste onderdelen om half vijf het dier van de week. En die luistert naar de naam Becky. En het gedicht van de week, kwart voor vijf. Het wordt weer een echte tranentrekker. En de titel is Weer Alleen. En natuurlijk uh, uh, tussen, de, tussen de berichten door uh, wellicht uh, nog wat leuke muziek. En hier is de Clash. Single van Wien Houston en I Wanna Dance With Somebody. En daarom is het kwart over vier geworden. Aan de telefoon hebben wij Joop Ferdes. Goedemiddag Joop, welkom. Ja, goedemiddag heren. Uh, uh, ja, leuk dat ik even binnen mag komen bij jullie. Ja, natuurlijk, want je hebt uh, weer heel veel uh, sportnieuws voor ons. Ja, echt heel veel. Echt, echt heel veel. Want er is nogal een dan aan de Afgelopen zaterdag heeft onder andere uh, SV Zandvoort gelukkig weer een stukje gewonnen. Ze hebben uitgespeeld bij Ouderkerk. Dat is stand van 1-2 geworden. Exacte gegevens heb ik nog niet. Maar ik weet wel dat ze gewonnen hebben. En dat ze nu... Uh, ja, laten we zeggen... Uh, op de derde plaats staan in de ranglijst. Want uh, uh, uh, Edo... Waar Sandvoort uh, uh, als een van de eerste wedstrijden... Met 5-2 van gewonnen heeft... Staat nu bovenaan. En want Edo heeft gewonnen... Van, uh, moet ik even kijken, uh, Oh, fout, heb ik even, even, nee, even niet hier. Maar hij heeft in ieder geval gewonnen van uh, de nummer 1 van vorige week. En Zandvoort heeft ook gewonnen. Nou, uh, Zandvoort staat dus nu goed op de, op de, derde, op de derde plaats. Met 3 punten achter Zand op de nummers 1 en 2. Goeie zaak. Uh, zaterdag heeft ook, uh, hebben beide uh, teams van de Lions, de basketbalvereniging van Zandvoort, hebben gespeeld. Uh, de dames, uh, zo, alle twee speelden ze thuis overigens. De dames speelden tegen DWV uit Amsterdam-Noord. En dat was, een, ja, schrik niet, Het was een Rusland van 6, 26. <laughs> en dat, uh, ja, dat, ah, dat, dat, dat knaakt. Ja. Dat betekent dat Zalve maar in twee kwarten zes punten heeft gescoord, Oftewel... ...drie doelpunten. Dat kan ook via, via strafborgen gebeurd zijn. Dat weet ik niet, maar ze hebben in ieder geval zes punten... in eerste uh, uh, twee kwarten gespeeld. Uiteindelijk werd de eindstand 26-43. Dat valt dan nog mee. Maar Zandert heeft op een gegeven moment... ...slechts acht punten achtergestaan. Ja, en dan komt gewoon de ervaring... En de, de, de, de, de conditie komt te, te sprake. Want het is een nieuw team bij de Lions, de Dames 1. Hebben vier jaar eh, hebben geen Dames 1 gehad. En dat is, eh, wordt nu opgebouwd. En onder andere eh, coach op dat moment, Rick Poppen, die is daar heel erg content mee. Hij, hij meldt overigens dat de, de, de, de, de, de, de, de surplus van, van Sanford. Van Lions gekomen is van de 17-jarige Brit Levering. Brit speelt in de uh, dames U20, zoals dat heet, tegenwoordig. En uh, die heeft 12 punten gescoord. waarvan 3 punten. En dat vind ik heel erg belangrijk. Want dat betekent dat, dat Lions, dus gewoon in de toekomst. Uh, uh, uh, gewoon een, een, een, een podium heeft om hoger op te komen. Of Britten ook nog. Hier in Zanten blijft uh, basketballen. Dat heeft haar broer gedaan, maar die speelt nu in Den Landen. Dat uh, is een tweede. De heren uh, speelden thuis in, in de Corven Sporthal tegen Hillegom. En uh, dat is ook een apart verhaal wat, wat, wat de Lions betreft. Want uh, oorspronkelijk was er geen eerste herenteam... En toen hebben de, de veteranen van, van Lions... dat is een oud team uit, van, van Levi Flamingo's... die hebben gezegd, nou, wij willen wel eerst het team spelen. Dat zijn allemaal spelers van dik boven de 50 jaar... met twee hele jonge jongens. En dat zijn uh, dan Niels Krabbedom en Jaap van der Meij. Jaap van der Meij, die zit uh, in Spanje. Die is naar El Clasico geweest. Helaas was hij voor Real Madrid. Maar goed, dat kan ik doen. <tiedacht> Maar <laughs> dat is een idee. Maar Layers heeft wel uh, dik gewonnen En ook weer uh, veel punten op het konto van uh, Niels Grappendam. Die vorige week uit uh, 32 punten scoorde van de 61 van Layers. Uh, dat wil nogal wat zeggen jongens. Laat het eerlijk zijn. Nou, dan gaan we naar de zondag. En dan, dan heb je altijd uh, rond uh, 10 uur half 11 als eerste uh, de handbaldames... ZTC speelde vandaag tegen Zeeburg uit Amsterdam. En uh, Jo Baukus was uitermate de coach. Tenminste, coach. Nee, hij, eigenlijk is hij de trainer. Maar omdat uh, Lions, of, uh, ZTC dan geen, geen coach heeft. Dan wil hij, als het, als het thuis gespeeld wordt, de coaching op zich nemen. En hij was uitermate trots. Want uh, uh, ZTC. Die, die won nee, uh, nee, ja. ZTC won uh, met maar liefst 24-13. Ik heb de, de eerste helft mogen zien, kunnen zien, en um, daaruit bleek gewoon dat uh, Zandvoort het uh, in de eerste gedeelte van de eerste helft, de, zeg maar de eerste tien minuten, het heel makkelijk had, het stond uh, 4-0 op een gegeven moment. En toen kwam Zeeburg terug. Maar uiteindelijk werd de eerste helft afgesloten bij een 13-8 uh, voorsprong voor Zandvoort. En dat uh, hebben ze dus uit kunnen breiden in de tweede helft. Tot een 24-13 uh, uh, winst. En uh, Baukes was uitermate trots toen ik hem sprak. En die, die, die wilde dat absoluut graag gemeld hebben. Dan hebben we vandaag ook nog twee hockeywedstrijden gehad, waarvan ik eentje heb kunnen bezoeken. En de tweede is uh, op dit moment nog bezig. Ja, sorry, dat gaat dan niet. Maar ik heb dus de... Uh, pardon. De dames 1 mogen zien. En die speelde tegen Hik. 22 Hik. Dat staat voor Hockey Ignatius College. Een hele oude vereniging. Komt uit Amstelveen. Tenminste, is tegenwoordig in Amstelveen gevestigd. Laat ik het zo zeggen. Ignatius College uit heel veel sportverenigingen. Hik. Uh, hockey in het Ignatius College. Rick. Uh, ...Roei Ignatius College, Fik, voetbal Ignatius College... ...nou, ze kunnen nog wel een paar keer doorgaan... ...en uh, ze speelden dus tegen ik, 22. Dat betekent dat je dus een gigantische uh, sportvereniging hebt... ...een uh, hockeyvereniging hebt, want meer is het eigenlijk niet ik. ...en dat, uh, ja, dat, dat spreekt mij wel aan. En Sandvoort uh, dat, uh, had het echt niet gemakkelijk... Uh, de eerste 10 minuten van de eerste helft was Sandvoort vele malen beter. Alleen, die bal gaat er niet in. Je weet hoe dat werkt dan, hè? Dan, uh, dan komt de tegenstander op. En dat gebeurde ook. Maar Sandvoort kon dankzij, mede dankzij... En dan moet ik echt een compliment geven. Nienke van Dam. Dat is een 15-jarige keeper. Kipster. Doelvrouw. Hoe noem je het? Maakt niet uit. En die heeft gewoon... De hele wedstrijd haar doel leeghouden. Voornamelijk in de tweede helft was dat heel erg belangrijk, want Santos scoorde eh, vlak voor rust via Tanja Vriesema. En eh, ik, ik moet even mijn, mijn, eh, mijn, mijn zegvrouw dan moet ik even eh, eh, volgen, want Irma Keur zegt: het was het doelpunt van het jaar. Het was een hoge bal die de cirkel in kwam en via een backhand, let op, via een backhand. Dus zij de score. Iedereen was de bal kwijt. Zelfs de keeper van ik. En die gingen gewoon lekker in. Nou, dat was vlak voor rust. is dat natuurlijk een opsteker. En ze stond het 1-0. En in die tweede helft is daar, voor Zandvoort gelukkig, geen veranderingen gekomen. Mede dus door Nienke. Vooral op het eind van de wedstrijd. Toen had ze, uh, ik denk dat ze, nou, 5, 6, 7, 8 uh, uh, reddingen op rij heeft gehad. Om dus Zandvoort aan die overwinning te helpen. Dat is dus gelukt. En, eh... Uh, nou, daar ben ik ontzettend blij om. Mede omdat we dus volgende week een eh, eh, sportcafé weer zand worden. Een sportcafé dat wordt georganiseerd door. Eh... Uh, ...sportservice Heemstede Zandvoort. En daar komen een x aantal talenten... Uh, ...met name mensen die... Uh, ...of jonge lui moet ik eigenlijk zeggen... ...die een beschermde staat hebben binnen het NSW nsf ...die komen daar aan boord... ...en wordt er ook een teentander uitgelegd... ...over de verenigingsstructuur... ...en wat er gaat gebeuren binnen het Zandvoortse. Nou, dat is hetgeen ik wilde vermelden. Ik hoop dat ik niet te lang heb geouwenheeld. Ge ge ge nee, het was een en, uh, lekker blokkie. <laughs> okay, ik hoop dat jullie niet in, in, in, in het problemen komen wat betreft de rest van het programma nou maar, uh, Het is uh, een, een geweldig weekend geweest denk ik voor, uh, voor Zandvoort Het is uh, uh, jammer dat de dames van de Lions niet hebben kunnen winnen Maar goed, uh, de rest heeft gewonnen en daar, uh, daar ben ik erg blij om Dankjewel, Jan Fris, En een hele fijne zondag verder. Klasse, joh. <laughs> <laughs> voor deze round-up. <laughs> oh ja, ik heb nog wel even een uh, voetbalnieuwtje. Want gisteren hadden we de tussenstand doorgegeven... van de wedstrijd van de Veteranen 1. Uit Zalvoort, uh, oh, ja. tegen VVC. Ja, ze stonden voor, hè, met 2-1. Uh, gingen ze de rust ja. in. Uiteindelijk is die wedstrijd in een 3-2 geëindigd. Dus een winst voor de Veteranen. Kijk, ook dat is dus positief binnen Zandvoortse. Dan heb ik nog een slag van de hockeyhoofdklasse. Bloemendaal thuis tegen Oranje-Zwart. Zijn Bloemendal... ben... die daar? Zat, zat ik te volgen. Ja, Bloemendaal heeft het niet gered. Het was nog spannend, want ze kregen nog in de 10 seconden voor het einde van de. Uh... De wedstrijd bij een 3-4 uh, stand kregen ze nog een strafkoord, maar hij ging er niet in. Dus Bloemendaal verliest van Oranje-Zwart met 3 tegen 4. En dan heb ik nog wat oh ja. over de Eredivisie, uh, Joop. Want we hebben juist uh, de wedstrijden gevolgd die ja. om half 3 gestart zijn. Ja. We hebben het over uh, FC Utrecht tegen PSV. Daar is het 1 tegen 5 geworden. Goedemorgen, pater. Goedemorgen, dat, dat bedoelen we. Dat is toch al wat. Ja, uh, je weet, ik, uh, je, je kent mijn voorkeur in het uh, betaalde voetbal. En dat vind ik jammer eigenlijk. Oké, okay, <laughs> nou ja, ik niet. Maar oké, okay, dat maakt niet uit. <laughs> Vinden, hadden we ook nog uh, Pek tegen uh, SC Heerenveen. Daar is het gelijkspel ge gebleven. 2-2. En om kwart ja. voor vijf begint Excelsior thuis tegen FC Twente. Uh, daar ben ik uitermate uh, benieuwd naar. Oké, okay, Joop, hartstikke bedankt. En uh, ik zou zeggen, tot de volgende keer. Ja, uiteraard tot de volgende keer. Een leuk sportblokje van bijna een kwartier op CFM. Dankjewel, Joop. <laughs> en Zometeen krijgen we het dier van de week over een tweetal platen bij CFM. En een van die twee platen is het Celera Romli in Hemel en Aarde. Nederland was cool. De sportblok is juist uh, bij CFM. Ja, we moeten toch eens even... Mee... Ja, mededak, zei uh, Jop, Frisch, Joop Fres. Ja, Joop, dankjewel. Ja, geweldig. Ja. Ik zie je de vrijdag tijdens het sportcafé. Maar dan moeten we er even over hebben of we er een apart blokje voor gaan maken. Ja, nee, dat kan wel kan uit. is je vast dus... even voorbereiden. En dan uh, volgende week vrijdag het sportcafé. Je hebt het erover. CFM zendt het sportcafé live uit natuurlijk, hè? Ja, maar het is natuurlijk veel leuker om er gewoon live heen te gaan... in het uh, café van Ab van der Molen. Van 7 tot 9 live het derde sportcafé georganiseerd door sportservice Heemsteden Zandvoort. Met medewerking van ZFM. Dus het wordt ook live op de radio uitgezonden. Zo is het. Op de radio, op de CFM-app. Gratis te downloaden. Op de website kun je ook meeluisteren natuurlijk: wwwzfm Of Op je TV, kanaal 40 digitaal via CFM-tv. Het is half vijf geweest, zullen we gaan doen? We gaan het doen. Bloedje nieuwe dier van de week. Luister naar de naam Becky. En Becky is een lieve spontane hond van anderhalf jaar oud. Ze werkt graag met de baas en leert snel. Ze is in sociaal met andere honden. Ze is sociaal met andere honden, dat scheelt ook. Alleen aan de lijn is ze best fel. Daarmee is nog een hoop werk te verzetten. De nieuwe eigenaar moet hier echt rekening mee houden. Zo lief als ze is, je moet hier toch echt de tijd voor nemen. Maar met goede begeleiding bereik je snel goede resultaten. Becky kent de basiscommando's en luistert er goed naar. Ze is erg druk, heeft een groot uithoudingsvermogen en is heel lief naar mensen toe. Wie heeft de tijd, geduld en net zoveel energie als Becky? Kom dan snel eens langs om met haar kennis te maken. Ze verwacht u al. En waar verblijft Becky dan? Becky verblijft momenteel in het dierenthuis Kennemerland, Keesomstraat 5 te Zandvoort. De telefoon is bereikbaar op 571 3888. 571 3888. En elk geopend van 11 tot 4 uur, van maandag tot en met zaterdag. Of kijk ook even op de website www.dierenthuiskermerland.nl. Want ook Becky verdient een thuis. Ja, een beetje flauwen misschien. misschien wat voor Andy Houtkamp. Van langs de lijn. Juist. <laughs> Volgende week vrijdag uh, presteert Andy Houtkamp natuurlijk het sportcafé hier in Zandvoort. En samen met Joop yes. Ja, Jazeker. En hier is de Hensel Poets. Wat een lekkere single. Hier is Sky on fire.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 I'm Ik deed even lekker mee in de studio van CFM aan de tolweg Tina met deze van Santana. Je hoorde Holdan. CFM Race Radio. Pit Report. Pit Report. Jawel, het is er nog zo vlak voor het gedicht van de dagtijd voor het Race nieuws. En het heeft alles te maken met Nico Rosberg. Nico Rosberg heeft zichzelf de rol van jager toebeteeld in zijn titelstrijd met teamgenoot Lewis Hamilton. En gaat in de laatste drie races vol op jacht naar het kampioenschap. Rosberg staat tweede in het WK, 17 punten achter zijn Mercedes-team makker Hamilton. Met nog 100 punten te vergeven is er echter nog niets verloren voor Rosberg. Dus de Duitser maakt zich nu op voor een slotoffensief. Of slot ik heb me dit jaar, ondanks dat ik aan de kop van het kampioenschap heb gestaan... sowieso nooit de prooi, maar altijd de jager gevoeld. Dus ik blijf vol op jacht naar de wereldtitel... verklaart Rosberg in een gesprek met het Deutsche Sport Bildt. De ambitie van de 29-jarige is om in nog wat resteert van seizoen 2014... vol in de aanval te gaan. Hetgeen volgens hem prima mogelijk is... nu Mercedes de constructeurstitel definitief op zak heeft. Als het straks in de laatste drie races hard tegen hard gaat... kan ik me daardoor bij twijfel veroorloven... meer aan mijn eigen belang dan aan het teambelang te denken. Denkt de coureur, die al iets wat plagerig heeft verklaard... Dat er nog volgende circuits in Austin, Amerika, Sao Paulo en Abu Dhabi tot zijn favoriete uh, circuits behoren. Dat belooft nog wat spektakel voor de laatste drie wedstrijden. Oké, okay, tot zover. Lane. Ja, tot zover het uh, race nieuws. Zodanig het gedicht van de dag. Blijf daarvoor luisteren naar CFM Zodanig Gaat trouwens uh, ook de wedstrijd beginnen tegen Excelsior FC20. In het laatste kwartier van dit programma houden we die wedstrijd ook nog voor je in de gaten. Dat was de singer van Michael Jackson, Je hoorde af de Wall. Wow. Het is kwart voor vijf geweest. Zullen we hem gaan doen het o zo mooie, gevoelige gedicht van de dag. Weer alleen. Dat doet pijn. Niets kan me meer gelukkig maken. De pijn die mij is aangedaan, zal mijn ziel heel diep raken.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 Dat doet ons soms heel veel pijn. Ik kom veel sterker uit de strijd. Eens, eens zal ik weer gelukkig zijn. Ik blijf geloven in mezelf. Raak ik mijn zelfvertrouwen nooit kwijt. Hou ik van mijn vrienden en vriendinnen om me heen. Zij, zij laten mij nooit alleen. Troost is bijstaan en erkenning, het benoemen van het verdriet. Toelaten dat er, er mag zijn, verberg die pijn dan niet met een lach. Troost is de benoeming van de pijn. Dat kan het leed verzachten, met iemand erover praten tot in de kern één in gedachten. Het verdriet krijgt dan ruimte. Laat het even zo zijn. Na een tijd ga je merken... ...vermindert de grootste pijn. Dan, dan kan je het weer verdragen. Het heeft een plekje in je hart. En af en toe bij stilstaan, dat is goed. Maak dan wel weer een nieuwe start. Dan, dan kun je weer verder met je leven. Je hebt weer even uit de strijd. Je wordt daardoor een heel stuk sterker... En de wonden, neem dat van mij aan, helen met de tijd.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 mijn oma blijven. Laten dus laat me laat me laat me mijn eigen hand me laten laat me laat me ik heb me altijd zo gedaan. Ik heb het nog nooit zo gedaan. Het was weer een mooie uitzending nu, Het was weer uh, volop uh, actie, hè? Zo is het. Zandvoort op zondag zit er alweer op. Het is voorbij gevlogen. Uh, zo is het. En uh, volgende week uh, daar zijn wij een uh, dagje vrij op zondag. Ja, ja, maar eerst hebben we vrijdagavond natuurlijk het sportcafé live vanuit het LDC. Het café van uh, Appen van de Molen van 7 tot 9 en daarvoor van 5 tot 7. Zandvoort draait door een live programma vanuit de studio. En volgende week zondag dan uh, zit uh, Anders Zandberg hier. Tussen 2 en 5 op de zondag. En wij zijn er sowieso zaterdag weer. En voor de voetballiefhebbers uh, over enkele minuten... begint de topper in de Engelse Premier League... tussen Manchester United en Chelsea. Bedankt voor het luisteren en een hele fijne zondagavond. En tot volgende week. Tom Dag! Tot volgende week. Doei doei!